Moordenaar, met je hoofd tegen je spiegelbaby en hem leegzuigen in de warmte van je moeder. Zoet zout ruikt het daar, misschien naar slagersrookworst of naar ander vlees. Nu zou je er misselijk van worden, toen was het gewoon je huis.